Wat is er waarom? Kijkt u me zo aan? Ik, ik moet je iets vertellen. Over... Over... Over Philip. Over hem ook, ja. Hou mijn hand maar mij goed vast. Houding. Zo is het wel genoeg. Miss Barton, dit is de gevangenis van Maidhurst. De, de gevangenis? Ja, ja. Rustig, maar, liefje. Rustig. Ik, ik, ik, ik droom nog steeds. Dat moet wel. Het was eind augustus en ik was op weg naar Philip. U bedoelt toch niet dat ik in de gevangenis ben? Rustig, dat is heus het beste. Ach, waarom kom je dan niet recht vooruit? Ja, u zit in de gevangenis en dit is de cel van de ter dood veroordeelde. Want morgen wordt u opgehangen.